Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod, Malchus, Oké, okay, Yom Teruah 2018. Dat is het feest wat we vandaag vieren. De Vittekis 23, daar is dat ingesteld. De Vittekis 23, vers 23. Yahweh sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg in de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door, er staat een bazuin-geschal, maar er staat in de grondtekst staat een shofar-geschal. Een heilige samenkomst. Roma. waar dat dus staat, dat uh, geschal, dat is alarm, signaal, geluid van storm, geschreeuw, ontploffing van oorlog. De rabbijnen praten echt over, het is een ontploffing van geluid. Dus het moet echt een enorm geluid zijn, alarm van oorlog, oorlogskreet. Een hele hoop herrie. Je kunt het een beetje vergelijken, als je in Jeruzalem bent geweest en je hoort daar de shofar. Net voor het aanbreken van de Sabbat, dat galmt ook door heel Jeruzalem heen. Hè? Dat, is, dat is zo overweldigend. En dat zal nog groter zijn, denk ik, op de uiteindelijke dag. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet Yahweh een vuuroffer aanbieden. U moet tenslotte de hele ram op het alter in rook laten opgaan, staat er in Exodus 29, vers 18. Het is een brandoffer voor Yahweh, een aangename geur. Het is een vuuroffer voor Yahweh. Dat is dus hetgene wat je moet komen brengen op dat feest, op die Jom Teruah. Is Jom Teruah nou de start van een nieuw jaar? Nou, het nieuwe jaar begint bij Pesach, dat weten we allemaal. Dat is het nieuwe jaar wat God ingesteld heeft in Exodus 12 van 1 tot 2. Ja, we zeiden tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte. Deze maand, dat is de eerste maand. Zal voor u het begin van de maanden zijn. En zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Dus dat is gewoon ondubbelzinnig. Is Pesach, is de start van het nieuwe jaar. Dus niet Yom Teruah, maar Pesach. Maar waarom vieren dan de Joden op Yom Teruah, Rosh Hashanah? Dat is... Het nieuwe jaar, oftewel het, de kop van het jaar. Nou, dat is dan apart. Want als het duidelijk is dat het op Pesach is, waarom vieren ze het dan op Rosh Hashanah en niet op Pesach? Nou, dat heeft te maken met dit. Er staat in Psalm 33, van 13 tot 15, we schouwt uit de hemelen en dat doet hij op daar zijn er, er bijna van overtuigd. En ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun alle hart, hij let op al hun daden. Hij zei, je kunt het vergelijken met een soort schouw die je hebt. Het is dus een grote vlootschouw of een grote legerschouw, waarin de, zeg maar, de troepen voorbij komen. En hij doet dat vanuit de hemel om dus alle bewoners van de aarde te bekijken. En hij let dan met name op hun hart en op hun daden. Nou, dat is eigenlijk een soort nieuw begin. Dat doen de grote heersers op de aarde ook. Hè? Als ze dan, dan laten ze even hun macht zien. Komt alles voorbij. En dat is eigenlijk een start van iets nieuws. Dat is de eerste. De tweede is Exodus 23, vers 16. Ook het feest van de oost. Van de eerste vruchten van uw werk. Van wat u op de akker gezaaid hebt. En het feest van de inzameling. Aan het einde van het jaar. Wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt. Oh. Dat is wel frappant. Als er het einde van het jaar is... dan volgt daar gelijk het nieuwe jaar op. Toch? Dat lijkt me logisch. Het derde is Exodus 24, vers 22. Ook moeten u voor uzelf het wekenfeest houden. Dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst. En ook het feest van de inzameling bij de jaarwisseling. En het feest van de inzameling, dat is Loofhuttefeest. Dat krijgen we nog. Er staat er bij de jaarwisseling staat ook echt in de grondtekst. En hier baseeren ze dat op. Omdat ja, wat dat gezegd heeft. Dan ze oké. Okay. Dan zijn er dus blijkbaar. Twee tijdstippen Waarop er eigenlijk een soort nieuw jaar. Plaatsvindt. Vandaar dat hun gekozen hebben op een gegeven moment. En dat is dan. Ergens in Babylonië gebeurd. Hebben ze gekozen om dus op. Jomte Rua Het nieuwe jaar in te stellen. Het is al een hele oude. ...handeling Die ze gedaan hebben. Desalniettemin al niet te min, staat nog steeds, dat God heel duidelijk zegt: Pesach zal het begin van je jaar zijn. Ik was dit zo aan het bestuderen en toen dacht ik van het is wel grappant eigenlijk, dat het maar over zeven maanden gaat. En vanaf de zevende maand, het laatste feest, is er geen feest meer totdat Pesach start. Dus het lijkt erop, ik weet niet of ik gelijk heb hoor, maar het lijkt erop dat God zegt van het jaar is eigenlijk maar zeven maanden. Want na mijn einde van de feesten, de najaarsfeesten, heb je eigenlijk het einde van het jaar. En de start van het nieuwe jaar begint bij Pesach. Net als de Sabbat. Je hebt zes dagen om te werken en de zevende dag is mijn Sabbat. Of het, of het zo moet rekenen, weet ik niet hoor, maar ik vond het wel verpand. Van, hij zegt heel duidelijk, dat is de jaarwisseling. Prima. Maar dan heb je dus een gat van een aantal maanden, vijf maanden... waar geen feesten in zijn, althans geen Bijbelse feesten. Er zijn wel feesten in, maar die zijn pas veel later ingesteld. Die zijn niet door God ingesteld. Maar als je praat over het jaar van zijn feesten... dan heb je het maar over zeven maanden. Dat is een uitleg. Wat gedenken we nou met Bazuinendag? de eerste scheppingsdag. Dat is de stad eigenlijk van alles. God is begonnen op een gegeven moment met scheppen en dat wordt herdag met bazuinedag. Nou, wat gebeurde er nou op de eerste scheppingsdag in het begin? Schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg, duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. En God zei: "Laat er licht zijn." En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag, de duisternis nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Dus dit herdenken we als eerste. Dat God het licht heeft gemaakt. Dat is onze eerste herdenking met Yom Teruah, met Bezuinedag. Geweldig, hè? Dat hij daarmee begint, dat hij licht maakt waar het eerst helemaal donker is... Waar het woest is en leeg. En wat is het geweldig dat Yeshua ook zegt van ik ben het licht der wereld. Dat we ook daarnaar mogen kijken. Dat het eigenlijk ook een soort voor uitzicht is naar Yeshua als het licht der wereld. Het tweede is een verantwoording en een oordeel. Het doet denken aan het laatste oordeel waar het boek des levens geopend wordt en de mens geoordeeld wordt over zijn daden. Het boek des levens, is dat echt een bestaand iets? Is dat een... Ja, dat is echt een bestaand iets. Psalm 69, vers 29 zegt... Laat hen uitgewist worden uit het boek des levens. Laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Nou, dat is heel concreet, hè? David heeft het echt over het boek des levens. Lucas, uitspraak van Yeshua, die niet kon liggen, die precies zei wat de vader zei... verbijt u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn... Maar verblijft u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel? Nou, dat is heel concreet. Dus er wordt echt wat opgeschreven daar zo. Filippenzen 4 vers 3, daar zegt Paulus, ja, ik vraag ook u, mijn opgerechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Ja, hij weet dat blijkbaar. Paulus die is er zo concreet over dat hij gewoon weet dat de namen van die mensen in het boek des levens staan. En openbaar in 3 vers 5... Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens... maar ik zal zijn naam beleiden voor mijn vader en voor zijn engelen. Dat is weer Yeshua die dat zegt. Nou, dat zijn wel hele sterke bewijzen, denk ik... om dus aan te tonen dat het boek des levens... is echt een heel concreet iets. Het bestaat. En waar het over gaat is, staat jouw naam erin. Dat is belangrijk. Wat is de opdracht met Pesuinendag? Een rustdag staat er, sabbaton. Je moet een rustdag houden. Net zoals dat je de sabbat houdt, moet je deze dag ook houden als zijnde een sabbat. Nou, wat is dan een sabbat? Exodus 20, vers 10, maar de zevendag is de sabbat van Java, uw God. U zult geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. Dus dat omvat iedereen die, zeg maar, woont in jouw woonplaats. Nou, dat krijgen wij niet voor elkaar. Dat is jammer. Het zou heel erg leuk zijn om dat voor elkaar te krijgen. krijgen wij niet voor elkaar. Het is al moeilijk om dat in je eigen huis voor elkaar te krijgen af en toe. Ja? En toch vraagt God dat. Hij wil niet dat je dus werk doet. Hij wil gewoon dat je hem in acht houdt. En dat je die dag heiligt. Apart zet voor hem. Exodus 31 vers 13. U dan spreekt tot de Israëlieten en zegt... U moet zeker mijn Sabbat in acht nemen. Want dat is een teken tussen mij en u. Al uw generaties door zodat men weet dat ik Jabe ben die u heiligt. Nou, dat is ontzettend sterk hè. Het is een teken, maar tevens dat we mogen weten dat hij Jabe is die ons heiligt. Dat doen wij niet zelf. Dat kunnen wij niet zelf. Wij kunnen ons niet heiligen. Nee, hij zet ons apart. Hij reinigt ons. Exodus 31 vers 14... Ja, u moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden. Nou, als je dat naar de tegenwoordige tijd gaat zetten, jongens... dan heb je echt een probleem. Dan heb je echt een probleem. Waar moet je beginnen? Ja, ieder die op die dag werk verricht... die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Ja, dit kun je niet eens bespreken, denk ik. Hoe moet je dat nou zeggen? Hoe kun je dat nou aankaarten bij mensen dat God er zo over denkt. Dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. De tweede opdracht is een heilige samenkomst. Kodesh, een heilige. Mikra, samenkomst houden. Wat we nu doen, dat is een heilige samenkomst voor zijn aangezicht. De opdracht is bijeenkomen in een heilige samenkomst. Loven en prijzen van God de Almachtige. in Kronieke 29, vers 13. Nu dan, ook onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam dat staat als opdracht geschreven. Psalm 71 vers 22. Ook ik zal u loven met de luid en met uw trouw prijzen. Mijn God, ik zal voor u psalmen zingen met de harp heilige van Israël. Dus hij speelde verschillende instrumenten, David. En hij looft en hij prijst en hij eert hem. We moeten een vuuroffer aanbieden. Een vuuroffer aanbieden. U mag geen enkel dienstwerk doen. En u moet Jawe een vuuroffer aanbieden. Het staat gewoon zo geschreven. Het is een opdracht. Een vuuroffer aanbieden. Nou, wat is dat nou een vuuroffer? Dat is een ram. Ongeveer een jaar oud. En dan moet je aanbieden aan Jawe. Maar ja, dat is een probleem. Hoe moeten we dat nou doen? De tempel is er niet meer. Dus offers aanbieden gaat niet meer. Waar moet je terecht? Het grote offer voor ons is door Yeshua gebracht. Daar schuilen wij achter. Maar is het dan het einde van die opdracht? Dat is de vraag. Of dat zo is? Ik denk het niet. Dan blijft het toch wel een opdracht. Misschien de waarde van de ramofferen. Ik heb het opgezocht. Het ligt tussen de 30 en de 150 euro. Het ligt er een beetje aan. Als je er een hele hoop koopt, worden ze goedkoper. Als ze wat kleiner zijn, worden ze goedkoper. De goedkoopste was 30 euro. Misschien moet je de waarde van een ram offeren. Dan doe je toch, je toch aan die voorwaarden die hij gesteld heeft van offeren een ram. Letterlijk kan het niet, maar misschien kun je dan het figuurlijk offeren. Dus maar een idee. Elkaar opbouwen door het woord te openen. 1 Thessalonicentie 5 vers 11, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op zoals je trouwens al doet. Het zijn gewoon opdrachten die in de Bijbel voorkomen en geen werk verrichten. Leviticus 23 vers 3, zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is de sabbat. En dit is een sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen, het is in al uw woongebieden een sabbat voor jaren. Nou, ik ben er net al even op ingegaan dat het best een probleem is in onze woongebieden. Maar het is wel een opdracht. En het blazen van de shofar als derde opdracht. Blazen van de shofar. We hebben het net even gedaan. De Leviticus 23 vers 24 spreekt tot de Israëlieten en zeg: in de zevende maand, op de eerste dag van de maand... ...moet u een rustig houden, een gedenkdag, aangekondigd door shofargeschal, een heilige samenkomst. Nou, wat houdt het blazen van de shofar in met Bazuinendag? Het blazen van de shofar is een gebed. Dat klinkt misschien even raar. Maar het is wel zo. De shofar bespeel je met je adem. De adem waarmee je je keert tot God. Dus het enige wat je hebt. Om te spreken. Je spreekt daar je woorden mee uit. Je zucht ermee. Met je adem. De adem heb je gekregen. Van hem. Zonder adem ben je niets. Ben je gewoon weg. En die adem die gebruik je dus ook voor de chauffeur. In het besef dat hij jouw adem af kan snijden... roep je hem aan en loof je hem te midden van de gemeente. In het besef dat hij heeft maar even iets te doen... en je hebt geen adem meer. En je bent er niet meer. Net als er geschreven staat over die bloem. Die bloem die staat er in al zijn glorie te pronken. En hij wordt afgesneden, hij wordt weggehaald en hij is weg. En je kunt soms niet eens meer terugvinden... Waar die gestaan heeft. En dat geldt natuurlijk voor jezelf ook. Elk instrument geeft wel een geluid als je het bespeelt. De chauffeur is afhankelijk van de omstandigheden. En ik denk dat iedereen die echt regelmatig blaast op de chauffeur dat kan bevestigen. Er is altijd twijfel. Je hebt een reactie op de atmosfeer van de dienst, een reactie op de geest van de dienst, een reactie op iets in het leven van de blazer van jezelf waardoor de chauffeur kan weigeren enig geluid te geven. En dit is echt waar, dit is geen flauwekul. Dat geeft gebed. Ik moet eerlijk zeggen, elke keer als ik die chauffeur aan mijn lippen zet, ik heb het er verschillende keer gehad dat het echt niet lukte, dan sta je dan, of je geeft een heel raar geluid. Maar iedere keer geef je, heb je een gebed van, Heer, geef dat het een goed geluid mag zijn. En blijkbaar hebben dus de rabbijnen dat ook. Vond ik heel mooi om te lezen. Die hebben dat dus ook. Die hebben dus ook steeds als ze moeten bidden. En ook al zijn het hele ervaren chauffeur ze hebben allemaal die twijfel: van lukt het deze keer? Lukt het? Dus daar ben ik niet de enige in. Er is altijd een mysterie, zeg. er is altijd een vraag. Een geeft een vraag. Nou, deze een beetje. Deze, als je hem zo houdt. Het is eigenlijk net een vraagteken. Net zo. Net eigenlijk een soort vraagteken. En dat geeft de shofar ook. Dat geeft ook een vraag. Het is een oproep tot de gelovigen. Je blaast. En de bedoeling is... Dat doen we ook elke keer aan het begin van de dienst. Je hoopt dat iedereen dan komt. Dat iedereen gaat zitten. Dat we kunnen starten met de dienst. Dus het is een oproep. Dat is het altijd geweest. Het is jammer... dat het nu eigenlijk met, met kerkklokken en weet ik vooral, hè, dat de mensen opgeroepen worden... om eens naar de dienst te komen... Gods instelling was een chauffeur, Blaas een chauffeur, zodat ze weten dat ze geroepen worden. En de ene keer worden ze geroepen tot de strijd. De andere keer worden ze geroepen om een samenkomst bij te wonen. Maar geen kerkklok. Die staat niet in de Bijbel. Dat is niet bijbels. Dat is niet iets wat van hem is. Dat is iets wat van de mens is. Kom mee. Doe als wij, staat er in de Bijbel. Ga met ons mee. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in, zegt die psalm. Het is een oproep aan de Almachtige. Heer, gedenk ons. Kom ons ter hulp. Red ons, Yahweh, Heer, der legerscharen. Dat is wat je doet als je de chauffeur blaast. Het is en blijft een gebed. Voor wie is die vraag van de chauffeur, als dat dan een vraag is? Maar voor wie is die dan? Iedereen moet luisteren naar de chauffeur. Alleen horen is niet genoeg. Alleen, oh, ik heb wat gehoord. En dan doorlopen is niet voldoende. Je moet gehoor geven aan de chauffeur. Je moet luisteren. Het moet je iets doen. Het moet je in beweging zetten. Je moet komen als je geroepen wordt. Niet wegblijven. Je moet meekomen strijden. Of je moet meekomen bidden. Of je moet meekomen loven. Of meekomen prijzen. Het moet iets doen met je. Actie. Schema. Wat is dan de vraag van de chauffeur? Kijk naar Elia, die veertig dagen reisde naar de berg, waar hij God ontmoette. Daar werd Elia getroffen door de stem van het zuizen van de windstater. Niet in die grote onweersbuien die van tevoren waren in de grote storm, nee, in de zachte stilte. Zuizen van de wind. Daar vond hij Jawe. En de vraag klonk. Wat doe jij hier, Ilia? Wat doe jij hier? Wat zoek jij hier? De rabbijnen zeggen... de grote chauffeur zal worden geblazen... en de stem van de zachte stilte... zal worden gehoord. Ik heb het getest thuis. Even zo hard als ik kon geblazen. Omdat we dat een beetje vreemd vonden. Die zin. Maar het is wel zo. Als je dus heel erg hard blaast... direct daarna... heb je ineens een hele aparte stilte... Net alsof je oren eventjes op hol slaan, zeg maar. En dan even niks meer kunnen horen. En ik denk dat ze dat daarmee bedoelen. En die grote chauffeur, nou, dat is natuurlijk helemaal een geweldig geluid... wat we nog nooit gehoord hebben. En ik denk dat je daarna echt de stem van de zachte stilte zal ervaren. Aan jou de vraag. Wat doe jij hier? Wat herinneren wij bij het bazen van de shofar? Dus op het moment dat wij blazen met de shofar... wat roept het dan in herinnering? Het geven van de Torah op de berg. Daar werd enorm op de shofar geblazen... toen Yahweh de Torah gaf... aan alle volken, niet alleen aan Israël. Het offer van Isaac door Abraham, wat we gelezen hebben... de ram die verstrikt zit met zijn horens... die horens die gebruikt worden... Om een chauffeur van te maken. Daar herinnert het aan. De chauffeur moest elke vijftigste jaar geblazen worden. om vrijheid te verkondigen aan de inwoners van Israël. Families werden vrijgezet. Alles wat ze verkocht hadden. kregen ze terug. Ze kregen een nieuwe start. Elke vijftig jaar. Maar dan moest er eerst de chauffeur geblazen worden. om dat in te luiden. De vrijheid. Aan de eindtijd, Jezaja 27 vers 13, op die dag zal het gebeuren dat op een grote bazuin geblazen zal worden. Dan zullen ze komen die verloren waren in het land van Assyrië, die verdreven waren naar het land Egypte. En ze zullen zich voor jaar neerbuigen op de heilige berg in Jeruzalem. Maar nou, wat zal dat geweldig zijn? Dat is nog steeds niet gebeurd. Dat moet nog steeds gebeuren, dit. En wat zal dat geweldig zijn? Dat die mensen allemaal terugkomen en zich voor hem neer zullen buigen in Jeruzalem. De basis van de Shuvah herinnert aan de start van de tien ontzagwekkende dagen. Laten we deze dagen gebruiken om elke dag één gebod onder ogen te zien. Hebben we daartegen gezondigd? Zijn we bereid om ons daarvan te reinigen? Zetten wij stappen om het in het reinen te brengen? Het roept ons op tot teshuva, tot berouw, te hebben en te tonen. Alleen het hebben is niet voldoende. Je moet er ook wat mee doen. Je moet het tonen, ook aan anderen. Het is een oproep tot bekering. De terugkeer naar onze God en Vader. Het roept de zielen tot leven, staat er. Ontwaakt gij die slaapt. Sta op uit de dood. Zo fors dus. Dat doet de shofar. Die roept zielen tot leven. Op uit de dood. Het blazen van de shofar herinnert aan de rondgang van de Israëlieten bij Jericho. Zes dagen, één keer per dag... De zevende dag zeven keer, en bij de zevende keer werd er door de priesters op de shofar geblazen. En Jericho werd omvergeblazen, zou je kunnen zeggen, door de shofar. Het blazen van de shofar herinnert aan de oproep van de profeten. die hun stemmen als shofars die de klinken in Israël: Bekeer u en leef. Steeds weer opnieuw. Iedere keer als ze afgeweken waren, dan kwamen de profeten weer met hun boodschap: Dit is niet het einde. Bekeer je, kom terug en leef. Want dat is wat God wil. Hij wil niet dat je verloren gaat. De baas van de Shava herinnert aan de kroning van de koningen in Israël. Elke keer als er een nieuwe koning was, werd er op de Shava geblazen. Door het hele land, opdat iedereen zou weten, er is een nieuwe koning in Israël. Nou, waar kijken we naar uit? Naar de kroning, van de grote koning van Israël. Hey, dat is wat we ja, met hart en ziel verlangen, waar we naar uitkijken. Ten slotte, het blazen van de chauffeur herinnert aan het eindoordeel. Waar het blazen van de laatste chauffeur zal klinken en iedereen voor de rechterstoel gedaagd zal worden. Worden we met gejuich binnengehaald of worden we weggestuurd? Amen. ZANG EN